2 NTO Radio 1. Met Pieter Jan Hagens. De meeste verkeersdoden vallen op de N-wegen. Tijd voor een offensief, vindt minister van Nieuwenhuizen. Maar hoeveel kun je doen met het bedrag dat zij daarvoor uittrekt? 50 miljoen. Na het internationaal. met Wouter Walgemoed.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 De Centrale Joodse Raad in Duitsland raadt Joden af... om in grote steden een keppeltje te dragen op straat. Directe aanleiding is een filmpje van een Israëlische student... met een keppeltje op in Berlijn. Hij werd geslagen met een riem. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft als eerste Nederlandse bewindspersoon... ooit de herdenking van de Armeense genocide bijgewoond... in de hoofdstad van Armenië. Het bijwonen ligt gevoelig bij de Turkse regering... die de genocide ontkent.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 Volgens de bond zeggen sommige winkels ten onrechte dat een artikel niet mag worden teruggestuurd. Sommige webwinkels die uh, zeggen wel eens van ja dit artikel is zo scherp geprijsd dat kunnen we dan niet terugnemen. Nou dat mag niet, ze moeten altijd uh, de bestelling terugnemen. Dus het is niet zo dat ze zelf mogen bepalen wanneer ze wel en wanneer niet de bestelling terug mogen nemen.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 Mis geen seconde van het sportseizoen met Kanaal Digitaal vakantie. Bestel voor 1 juni en ontvang 50% korting. Ga naar KanaalDigitaal.nl. NTO Radio 1. Avro Tros. 50 miljoen euro om het aantal dodelijke ongelukken op de N-wegen terug te dringen. Daar gaat het straks over. Het Koningshuis is zes keer duurder dan we dachten... zegt het Republikeins Genootschap dat dat onderzocht heeft. De koning zelf die houdt zich al jaren buiten dit debat. Ik denk dat we in Nederland een, een transparant, een heel goed systeem hebben... over de financiën die vastgelegd zijn in de grondwet, in verschillende wetten. Herman Matthijs onderzocht de uitgaven van de Oranjes al eerder... en hij concludeerde in 2008 dat ons Koningshuis... het één na duurste van Europa was. Straks zijn verhaal. Agressieve roofvogels vallen in Woudenberg voorbijgangers aan. Ik denk, wat gebeurt hier? Dan denk ik, wow, ik ben nu voor snel bang voor iets, maar wel voor deze vogel. Hardlopers en fietsers die worden uit het niets aangevallen door vogels. Schrik je roofvogels nou af door te schreeuwen en met je armen te zwaaien? Of werkt dat niet? We zoeken het uit in feit of fictie. Nu eerst vangrails en bomen kappen om dode wegen veiliger te maken. Pieter Jan Hagens. Eén Vandaag. De ravage is enorm. Het ongeluk gebeurde op de provinciale weg N270. De oversteek hier achter mij van de provinciale weg de N236 is gevaarlijk. Ze vindt de buurt. Een ernstig ongeluk tussen een vrachtwagen en ook een personenauto. Hulpverleningsdiensten zijn nog volop bezig hier, de N377. Ja, ongeluk op provinciale wegen, dat, dat hoor je te vaak, Martijn Rosdorf. Ja, dat klopt. En de afgelopen drie jaar is het aantal dodelijke ongelukken alleen maar toegenomen. De regering wil daar een einde aan maken. Het kabinet steekt 50 miljoen euro in de aanpak van de zogenoemde dode wegen. Dat zijn gevaarlijke wegen buiten de bebouwde kom. De miljoenen worden vooral gebruikt om de N-wegen veiliger te maken, meldt het AD. Met het geld worden onder meer de bermen veiliger gemaakt... door er bijvoorbeeld bomen weg te halen. Het geld gaat dus specifiek, die 50 miljoen... naar het verbeteren van de veiligheid van provinciale wegen. Want die zijn dus juist zo gevaarlijk. Ja. Ja, RTL Nieuws deed daar afgelopen maand onderzoek naar... en kwam tot de conclusie dat op die provinciale wegen... relatief veel meer dodelijke ongelukken gebeuren... dan bijvoorbeeld op de snelweg of binnen de bebouwde kom. De kans dat je op een provinciale weg een ongeluk krijgt... is drie keer groter dan op een rijksweg. De politie telt bijna 300 dodelijke ongevallen... op provinciale wegen in drie jaar tijd. Dat is 20 van alle verkeersdoden in ons land... terwijl het maar om een heel klein deel van de Nederlandse wegen gaat. 6%. Dankjewel Martijn. We praten verder over dit onderwerp met hoogleraar transportbeleid Bert van Wee... van de TU, de Technische Universiteit in Delft. Goedemiddag. Ja, meneer Van Weep, minister Van Nieuwenhuis... die trekt er dus 50 miljoen euro vooruit... He, om die N-wegen, die regionale wegen, veiliger te maken. Is dat een substantieel bedrag waar je wat mee kan? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik vind het in ieder geval heel verheugend... dat de minister zo snel naar de berichtgevingen... gebaseerd op het RTL-onderzoek... met concrete maatregelen komt. Mm -hmm. Je mag niet verwachten dat ze gelijk heel veel ruimte... in de begroting weten te vinden... want uitgaven voor verkeer en vervoer liggen in de regel lang van tevoren vast... Ja. Dus in dat licht is 50 euro een mooie eerste stap. Maar het is bij lange na niet voldoende... om het hele provinciale wegennet flink veiliger te maken. Nee, want wat kost een, een beetje rotonde bijvoorbeeld? Ja, dan praat je gauw over tonnen. Als je een plek waar nu een gewone aansluiting is wil gevangen door een rotonde op een provinciale weg... Ja, ja dan, dan moet je over en, aan enkele tonnen denken om dat uh, gefinancierd te oh, krijgen. valt me eigenlijk nog mee. Maar goed, u zegt dus voor 50 miljoen knap dat ze het zo snel heeft vrijgemaakt... maar uiteindelijk uh, zullen we daar de race niet mee winnen. In mijn woorden dan, u heeft onderzoek gedaan, meneer Van Ween... naar de veiligheid van die provinciale wegen. Daar blijkt uit dat ze drie keer gevaarlijker zijn dan Rijkswegen, als ik het goed zeg. Wat maakt juist dit type, die N-wegen, zo gevaarlijk? Ten eerste geldt dat de snelheden natuurlijk redelijk hoog zijn. Niet zo hoog als op snelwegen, maar toch wel een kilometer of tachtig per uur in het algemeen. Mm -hmm. daar, daar komt wij, je kan op een tegenligger rijden. Je hebt niet gescheiden uh, richtingen, ja. zoals op een snelweg. Mm -hmm. Dus als iemand wil inhalen, dan kan dat vaak. Uh, ook al is het soms niet toegestaan. En als het fout gaat, als iemand een inschattingsfout maakt... dan rijdt hij op zijn tegenligger. Ja. Dat is natuurlijk daar komt nog eens bij... Ja. Er komt nog eens bij dat je veel obstakels langs die wegen hebt. En dat betekent dat als je de macht over het stuur verliest door bijvoorbeeld een lekke band of iemand die niet oplet omdat hij zit te appen... dan is de afloop vaak veel ernstiger. Een derde reden is dat je relatief veel meer plekken hebt... om die provinciale wegen op en af te rijden. Denk aan zijwegen of soms zelfs huizen die gewoon aan een provinciale weg liggen. Ja. En al dat invoegend verkeer dat van 0 km per uur moet invoegen... in verkeer dat 80 km per uur rijdt... Dat zorgt voor flinke snelheidsverschillen. En het snelheidsverschillen zijn gevaarlijk. Het klinkt allemaal heel erg logisch wat u zegt. En het wijst natuurlijk ook meteen in de richting van de oplossing. De minister kiest ervoor, zegt ze, uh, om vangrails aan te leggen en bomen weg te halen. Uh, is dat een goed idee op zich? Dat maakt in ieder geval die wegen veiliger. Met name daar waar obstakels zijn, kunnen vangrails maken. Dat je niet gelijk tegen een boom of andere obstakels als een latarenpaal aanrijdt. Het is natuurlijk wel zo dat die bomen soms... Uh, uh, op sommige plekken staan hele oude, mooie bomen. En ja. dat is natuurlijk een hoge prijs die je ervoor betaalt. Mm -hmm. Dus je moet niet ruksigeloos alle bomen willen kappen. Alleen nee. om veiligheidsredenen, want de minister moet met meer belangen rekening houden. Zeker. En uh, de snelheid, u zei er iets over, 80 kilometer per uur. Dat is eigenlijk relatief hoog in die zin dat het best lastig is... om dan nog goed te corrigeren. Zou die snelheid niet omlaag moeten? niet op alle provinciale wegen, maar op een aantal gevaarlijke plekken... zou dat zeker wenselijk zijn. Te denken valt aan plekken waar bijvoorbeeld bomen dicht op de weg staan... die je niet weg wilt halen. Op plekken waar relatief veel invoegend verkeer is. Soms ook op plekken waar fietsers willen oversteken. Die moeten dan ook uh, inschattingen maken van... kan het nog net wel of net niet. En als het dan misgaat en iemand rijdt 80... is dat veel gevaarlijker dan wanneer de snelheid is verlaagd naar 60... Of nog verder naar beneden is gebracht. omdat er bijvoorbeeld een rotonde is aangelegd. in de plaats van dat er een kruising is. Precies. Ik, uh, ik begrijp helemaal wat u zegt. Uh, ik vraag u om even aan de lijn te blijven, meneer Van W. We gaan even naar verslaggever Laura Kors. Die liep namelijk mee met Hanni Roberti. langs een van de gevaarlijkste wegen van Nederland. Roberti kent die weg in Brabant goed. en ze noemt het een dode weg. Ja, ik zou, ik zou inderdaad de vijf een dode weg willen noemen. Ja. Ja. Er gebeurt echt uh, heel veel. Te veel. En dit is de kruising van de Ketenbaan en de Provinciale Weg, de N631, de Vijf Eikenweg. De Vijf Eikenweg. En dit is een heel gevaarlijke weg. Heel gevaarlijk, doordat uh, er te hard gereden wordt, ingehaald wordt, uh, niet opgelet. En dan krijg je dus die ongelukken. In de laatste drie jaar zijn er elf slachtoffers gevallen, waarvan drie mensen zijn overleden. Ja. En hier in de berm... Een bermonumentje. Ja, dat is een jonge knul die is ook uh, doodgereden op zijn brommetje... door een auto die weer te hard reed. Dit was in 2015. Nou, er is een uh, stuk marmer te zien... met daarop een uh, foto van uh, de overleden bromfietser. Er staan kaasjes voor, bakken met bloemen en plantjes. Ze komen continu. Ja, zijn herinnering wordt echt in leven gehouden, dat zie je. Ze komen continu dit bijhouden. 19 was hij. ja is geen leeftijd. Want u verblijft hier dikwijls op uh, de camping, het Haasje... die precies langs de Provinciale Weg ligt. U bent EHBO'er. En als er iets is, wordt u er dikwijls bijgeroepen. Ja, of je, je, je hoort zelf de klap. En dan ga je kijken en, uh, en dan ga je handelen naar hetgeen wat je kunt... of wat je denkt op dat moment wat goed is. En wat maakt u dan mee? Een mevrouw die... Uh, met haar auto tegen een vrachtwagen aangereden is. die onder die auto ligt. Die, die op het moment dat je erbij komt sterft. Een motorrijder, een auto slaat af. Die motorrijder reed hard. Dus die auto had het niet goed ingeschat. Ja, koppenstaart, botsingen. van alles eigenlijk. Eigenlijk van alles. Een lange, lange lijst. Ja, een ja, hele lange lijst. gauw als je een auto hard hoort remmen dan schrik je. Uh, vorig jaar kreeg een vrachtwagen, een klapband. Je wil niet weten hoe dat wij dan zitten. Wij staan gelijk helemaal op tilt. Je grijpt je, de sleutelstelefoon om al naar die weg te gaan... want er zal wel weer iets zijn. Uh, voor je zenuw is het echt niet goed. Nee. nee, nee, nee. En dat er dus zolang niks aan deze weg gedaan wordt of is... vind ik nog steeds onbegrijpelijk. Kwestie van geld, ja... U vermoedt dat? Ja, ik, de, ik denk het wel. Uh, moeten er moeten eerst zoveel dodelijke slachtoffers zijn. Willen ze er iets aan doen? Nee. Dat zou helpen, denkt u? Sowieso hier een rotonde neerleggen, zodat de snelheid eruit is. Hier ook op dit kruispunt? Op dit kruispunt en een inhaalverbod. Een van de remedies die genoemd wordt om dit soort wegen... Veiliger te maken is het weghalen van de bomen. Kunnen mensen er niet meer tegenaan botsen? Nee, maar ze botsen eerst tegen elkaar voordat ze tegen die bomen aangaan. Het probleem zit echt voor de boom. Kijk, een, een boom langs de weg heeft een, uh, optisch gezien een, een versmalling. Ga je die bomen weghalen en je maakt die weg hier breder... dan wordt het een racebaan. Dan gaan ze hier 150 rijden. Ja, het huftige rijgedrag van de mensen dat moet aangepakt worden... Ja, zei Hannie Roberti dus, die bij die Vijf Eikenweg woont in, in Brabant. Meneer Van Wee, professor Van Wee van de TU Delft. Wel dapper wat zij daar doet, hè? Eerste hulp verlenen na die ja. ongelukken. Ja. heel mooi en nuttig werk. Triest ja, dat het nodig is, maar uh, respect. Zeker, vind ik ook. Uh, zij had het ook over hufterig rijgedrag. Niet opletten, veel te hard rijden. Daar had ik u nog niet zo over gehoord. Ja, wel over die maximum snelheid. Maar dat hufterige en het niet opletten... moet daar ook niet eens wat aan gedaan worden. Ja, al is dat wel lastig om dat via een normale voorlichtingsachtige campagnes te doen... want die doelgroep bereik je het minst goed. Wat je op lange termijn zou willen, is dat auto's niet harder kunnen rijden... als wat op een bepaalde weg op een bepaald tijdstip verantwoord is. Hmm. En dat betekent dat als het bijvoorbeeld helder weer en rustig is... dat je misschien 80 kan rijden. En op momenten dat het bijvoorbeeld regenachtig is en donker... dat misschien 60 hard genoeg is. Ja, ja. Maar ja. dat is nog een, een lange weg te gaan voordat de politiek daartoe bereid is. Ja, zeker. nou ja, misschien is er het ook een mogelijkheid om wat vaker op te treden... tegen dat soort gedrag op de ja. weg. Wat meer politie ook, op straat. Zeker handhaving helpt ook. Mm -hmm. Goed, gaan we even naar Hengelo, naar Bertus Wessels. Meneer Wessels, goedemiddag. U was uh, tot voor kort gemeenteraadslid in Twente-Rand. Klopt, goedemiddag. En ja, u weet van een tijd geleden als geen ander... hoe gevaarlijk die provinciale wegen kunnen zijn, hè? Ja, ik heb het meegemaakt als uh, bijna 45 jaar terug... Dat ik ook met een auto tegen een boom kwam. En uh, ja, een zeer zwaar ongeluk. Uh, waar we met z'n vijf in de auto zaten. En gelukkig alle vijf overleefd hebben. Ja. Maar het was wel heel ernstig. U was, u was 15 jaar oud, hè, op dat moment? Ik was 15 jaar oud. Dus ja. u mocht helemaal geen auto rijden? Nee, maar in dorpen. Ik woonde in het dorp a -dorp, Dat ligt uh, dicht bij Almelo, tussen Almelo en Veen. Daar was het wel gebruikelijk dat je af en toe in een weiland ging crossen met een auto. En dan kwam je wel eens op de openbaar weg. En wat gebeurde er toen precies? Ja, ik, ik kwam vanaf Friese rijden. En uh, toen het regende behoorlijk hard s'avonds, dat weet ik nog. En uh, we zaten met z'n vijf in de auto. En op gegeven moment raakte ik de macht over het stuur kwijt. En die weg is ook niet al te pest. En uh, toen raakte ik een boom. En het was licht toen uh, ik die boom raakte. En het was donker toen ik als eerste wakker werd. En uh, bij kwam uit bewusteloosheid En we lagen echt helemaal achteraf. Niemand had ons ooit gezien... Lagen wij in een sloot, later vanaf de boom de sloot ingeraakt. En ja, toen uh, heb ik hulp moeten halen en moeten, moeten roepen. Want uh, mobiele telefoons bestonden nog niet. Ja. Dus, uh, Hoe was het met die vier andere jongens in de auto? Nou, de vier andere twee jongens die waren heel ernstig uh, gewond. Die hebben ook uh, een lange tijd uh, heel ernstig ziek, uh, ziek in, in het ziekenhuis gelegen. Ja, het was. Uh, Bijna levensbedreigend. Zo zwaar was het ongeluk. Ja. En, uh, ja, dat uh, doet heel veel met je. En, uh, dat heeft ook te maken dat ik sinds die tijd... eigenlijk een beetje bang ben geworden voor bomen. En daarna dat ik de eerste jaren bang was... daarna het dan heel erg verzet heeft. en uh, Als ik de krant lees en ik zie een stukje... dat iemand tegen een boom is gereden en een ongeluk heeft gehad... Ja, dat doet me altijd nog wat. Dus daar geeft u, professor Van W., groot gelijk. Met het gevaar van die bomen langs de N-wegen. Nou, heeft u ook twaalf jaar, als ik het goed heb, 12 jaar in de gemeenteraad van Twenterand gezeten. Hè? Ja, klopt. En was daar de veiligheid van die provinciale wegen? Was dat daar een onderwerp? Nee, het was bijna geen onderwerp. Ik heb de laatste begrotingsvergadering. heb ik dit nog aangekaart en heb ik ook in aangekaart in de vergadering, uh, daar heb ik gevraagd aan de wethouder... wethouder, zijn er in onze gemeente plekken waar uh, dit gevaar zo, is, zo groot is? Uh -huh. uh, hij gaf me aan uh, dat uh, die gevaren hier in uh, Twenterand... Uh, in mijn gemeente niet bestonden. Daar hebben we het bij gelaten, al ben ik daar niet helemaal gelukkig mee. Want uh, ik ben nu ook heel blij wat nu gebeurd is. Mijn, mijn broer, gemeenteraadslid in de gemeente Tubbergen, die hebt mij vanmorgen, die zei van is. De minister heeft jouw standpunt overgenomen. Nou, ja. en dat zegt iets over van hoe ik erover denk. En ik, ik, met iedereen waar ik erover praat, als ik ongelukken zie, dan heb ik het erover van. Let daarop: van, bomen zijn een gevaar langs ja. de weg. Zijn moordenaars. Hoe is het eigenlijk voor u om tegenwoordig over zo'n provinciale weg te rijden? Uh, ja, dat, dat je krijgt elke dag over de N36, ja? uh, waar ook al uh, over gesproken is. De N36 is natuurlijk de weg van uh, de Witte Paal uh, bij Hallenberg uh, richting uh, Wierden. En dat is een weg waar heel veel ongelukken gebeuren. En die staat ook in de lijst met de meest, uh, als meest gevaarlijke weg met een ster ja. Maar de meeste, de meeste ongelukken gebeuren niet. En vorig jaar was het een punt van orde. Toen waren in de eerste elf weken van uh, 2017 waren al negen mensen bij ons in de regio verongelukt door een ongeluk. Tegen de boom. En, het, en de heeft blaad... u, het heeft u heel lang verbaasd dat er eigenlijk niet veel meer aandacht voor was. Ook in die gemeenteraad waar u eh, lid van was, in, in Twenterand. Nu is het toch wel landelijk beleid. 50 miljoen eh, stelt de minister beschikbaar. Overigens, de provincies doen daar ook nog geld bij. Hè? Ik ga even terug naar uh, Bert van Wee. Over, uh, sorry, uh, zeg ik het nou goed? Ja, Bert van W. Ja. van de TU in Delft. Wessels en Van W. dat lijkt een beetje op elkaar. Um, 125 miljoen dus, eigenlijk, als je alles bij elkaar optelt, hè? Is het, is het goed dat het toch gebeurt nu? En dat het, lijkt het er ook op dat men nu een beetje wakker wordt? Is dat het? Ja, dat gevoel krijg ik wel. Vrij snel na de uitzending van RTL 4... is er al een hele concrete politieke maatregel. Dat vind ik uh, heel netjes. 50 miljoen is een mooie eerste stap. Maar ja, er moet wel veel meer gebeuren... als je het hele provinciale wegennet veiliger wil maken. Laat staan ook andere wegen buiten de bewaarde kom... Maar je kan hier wel vast een eerste aantal belangrijke knelpunten mee wegnemen... en echt gevaarlijke situaties mee verbeteren. Helder. Goed dat die aandacht er komt. Heel erg hartelijk bedankt voor uw verhaal Bert van Wee. En ook Bertus Wessels, die is ex-gemeenteraadlid van Twenterand En Bert van Wee is hoogleraar Transportbeleid aan de TU in Delft. Dank.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 For girls, this ain't a love song. cultuurhistoricus Eva Rovers die vroeg zich af waarom we nog zo weinig in opstand komen. Zij ging op zoek naar tips voor iedereen die de wereld wil veranderen, maar nooit precies weet hoe. Misschien willen ze dat dan wel realiseren door een opstand. En zo kwam ze tot de voorwaarden voor een succesvolle opstand. boek daarover, Practivisme, een handboek voor heimelijke rebellen, ligt vandaag in de boekhandel. En zij is hier cultuurhistoricus Eva Rovers opstand, zie je dus als iets positiefs. Ja, over het algemeen wel. Ja. Maar, maar toch voor heimelijke rebellen? Ja, met heimelijke rebellen bedoel ik vooral de mensen... die iets aan de wereld willen veranderen, iets, iets de wereld mooier willen maken. Maar het idee hebben dat ze daar zelf niet zoveel invloed op hebben. En dat ze dus inderdaad hun rebellie eigenlijk voor zichzelf houden... achter de voordeur houden en een beetje mopperen op de bank of op Facebook... Maar, maar verder niet echt iets doen. Want het heeft toch geen want zin? Want het heeft geen zin. Wat kan ik daar nou in mijn eentje aan veranderen? Die, ja. Die, die, die, ik dacht, dat kent iedereen natuurlijk wel, dus ook. daar uh, is het voor bedoeld. Ja, kom jij zelf vaak in opstand? Uh, ik kwam uh, veel te weinig in opstand, vond ik zelf. En dat was ook een van de redenen om dit boek te schrijven. Ja, dat ik, ik was echt, wat ik dan zelf, een huiskameractivist noem. <laughs> dus ja, geen vlees eten, uh, uh, proberen gewoon duurzaam te leven en ja. af en toe een petitie tekenen. Maar ja, ik had toch het gevoel dat dat niet genoeg was en dat je meer moet doen. Mooie, ja. mooie variant op de kleedkamercomiek. Ja, precies. Huiskameractivist. <laughs> ja, maar activist, dat klinkt meteen ook zo heftig, hè? Natuurlijk, ja. voor, voor veel mensen. Ja, nou, vind ik eigenlijk ook. Ja. Dat, dat, dat wil je niet meteen. Of wel? Nee, ja, het is heel grappig inderdaad. Ik heb voor dit boek een aantal mensen geïnterviewd. En als ik dan vraag, uh, uh, beschouwt u zichzelf als activist, dan trekken veel mensen toch een beetje een, een vies gezicht van: Oh nee, nee, geen activist. Maar als ik dan vroeg, maar bent u dan een rebel? Dan begonnen ze een beetje te lachen. En dan zeiden ze een beetje trots, ja, ja dat toch wel. Ja. Terwijl als je het opzoekt in het woordenboek kan je eigenlijk beter een rebel zijn dan een activist. Maar het, het activisme heeft door de jaren heen... toch ja, een, een negatieve uh, bijklank gekregen. Misschien omdat het toch vaak met uh, geweld wordt... Uh, uh. Uh, geassocieerd. Uh, het wordt gezien als een soort subcultuur waar mensen van denken, nou daar heb ik niet zoveel mee te maken. Nee, maar misschien wordt er juist ook in deze tijd activisme wel weer positiever uh, mm -hmm. gezien, zou ik me ook uh, kunnen voorstellen. Jij vond in ieder geval van jezelf dat je veel te volgzaam was, of in ieder geval dat je volgzaam was. En ben je nu ook echt een stuk rebelser geworden? Heb je, breng je in praktijk wat je in je boek beschrijft? Ja, ja ik probeer echt inderdaad uh, dingen te laten zien en inderdaad meer samen te werken, meer uh, vooral ook de openbaarheid op te zoeken. Dus niet voor jezelf houden, maar over vooral waar je voor bent, alles wat je wil veranderen, om dat zo publiekelijk mogelijk te doen. Waar en daar... word jij nou razend van? <laughs> van uh, hoe we met de wereld omgaan, ja, hoe we dwars door alle grondstoffen en voorraden heen vreten eigenlijk en daar uh, geen enkele uh, verantwoording voor afleggen en daar niet echt uh, op de lange termijn over nadenken. Oké, okay. en uh, dat is een opstand die jij zelf gaat beginnen en leveren en waarvan je helemaal niet het gevoel hebt... dat het niks uitmaakt als je daar niet aan doet. Absoluut, Oké, okay. ja. we zijn benieuwd naar, jou, naar jouw tips, eigenlijk. Jij pakt de microfoon nu. Uh, het woord is aan jou, de vloer is aan jou. Ja, uh, Eva Rovers, dames en heren, over uh, de rebellie. Dit is voor iedereen die zou willen dat het anders was. Iedereen die ooit het nieuws zag, een vlog keek, de krant las... en dacht, ik zou willen dat het allemaal anders was... Niet nog een groter vliegveld. Niet nog meer zinloos geweld. Niet nog meer gegraai naar macht en naar geld. En als het, ook, als het kan ook een einde aan de plastic soep. Aan racisme, aan seksisme, vervuiling en al die andere troep. Voor iedereen die denkt, wat heeft het voor zin om afval te scheiden. Petities te tekenen, te demonstreren of minder auto te rijden. Als in Washington een gek aan de knoppen zit te draaien. Als in Den Haag vooral bedrijven proberen te paaien. Tegen jullie, heimelijke rebellen, wil ik zeggen, begin bij jezelf, maar je moet daar niet ophouden. We moeten de verantwoordelijke verantwoordelijk houden. Weet dat het zin heeft om in opstand te komen. Begin met fantaseren, verbeelden en dromen. Durf te denken dat het wel degelijk anders kan. Maar doe het niet alleen. Zoek anderen en maak een plan. Kies een doel, overleg, stel prioriteiten en laat je verbeelding stromen. Weet dat opstand in heel veel vormen kan komen. Ben boos, maar toon niet alleen je tanden. Koester je humor om niet voortijdig op te branden. Ben creatief en zeg Waar je voor bent, niet slechts waar tegen Besef dat je macht hebt Dat je invloed veel zwaarder kan wegen Als je maar samenwerkt en over je schaduw Durft heen te springen Durf dus te doen, want dan gebeuren de meest Onwaarschijnlijke dingen Eva Rovers, dankjewel Jouw boek Practivisme, een handboek voor heimelijke rebellen Is uh, vanaf vandaag verkrijgbaar En alle optimisten, zeg ik tegen de luisteraar Zijn terug te vinden op de sites van 1Vandaag En Radio 1 En ook op het YouTube kanaal van 1Vandaag en uh, trouwens bent u zelf een optimist. Mail dan even naar radio.1vandaag.nl De Republikeins Genootschap probeert een discussie... over de kosten van het Koningshuis aan te zwengelen met een rapport. Volgens de Republikeinen zijn de kosten vooral zo hoog... omdat het Koninklijk Huis nauwelijks belasting betaalt... Het is zeker niet de eerste keer dat er discussie is... over de kosten van ons koningshuis. Straks spreek ik met Herman Matthijs die eerder al de uitgaven van de Oranjes onderzocht. En in feit of fictie zoeken we uit... of met je armen zwaaien, hartschreeuwen. schreeuwen... helpt als je wordt aangevallen door roofvogels. Martijn, jij hebt zo meteen Martijn Rosdorff antwoord op deze vraag. Ja, zeker. We zijn dan druk aan het bellen om dat uit te zoeken... of het inderdaad ergens op slaat om met je arm te gaan wapperen. Maar het gevaar is geheel. In deze tijd van het jaar worden er echt mensen aangevallen door roofvogels. In Woudenberg bijvoorbeeld. Juist. Ja. Na het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 Zeven Nederlanders zijn in Tsjechië opgepakt op verdenking van zware mishandeling. Ze zouden dit weekend een ober hebben mishandeld die hun verbood zelf meegebrachte drank op te drinken op het terras. Het slachtoffer zou meerdere vuistslagen tegen het hoofd hebben gekregen. Het vertrouwen van patiënten in de zorg is gedaald, blijkt uit onderzoek van de patiëntenfederatie. 43% voelt zich in veilige handen, drie jaar geleden was dat nog 46%. Een klein verschil dat volgens de patiëntenfederatie wel zorgelijk is, omdat er de laatste jaren juist veel is geïnvesteerd in de veilige zorg.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 Geen verkeersinformatie dus meteen door. De wolf, die lijkt definitief terug te zijn in Nederland... waar die tot voor kort heel af en toe eens werd gezien... wordt die nu iedere dag wel ergens waargenomen, die wolf. En hij richt schade aan. Je komt morgens bij je schapen en dan liggen ze dood op de grond. En niet een beetje dood, maar heel erg dood. Oren eraf, neuzen eraf, uh, buik helemaal open. Onze verslaggever Roos Oosterbaan is deze week in Drenthe... waar de laatste tijd veel van die dode schapen zijn gevonden... Uit DNA-onderzoek blijkt dat de dader inderdaad een wolf is. Sterker, het blijkt niet om één, maar tenminste twee wolven te gaan. Reden voor wolven in Nederland. Een samenwerking van natuurorganisaties is dat... om op zoek te gaan naar meer sporen van de wolf. Uh, even kijken. Ik zit even te denken dat wij anders het andere bos pakken... waar ook de 19e of de 20e ook nog eventueel iets is gezien. Ik zijn dat wel het meest recent. Hier met z'n drieën met de kaart van, uh, van Drenthe erbij... Daarom, wat zijn jullie nou aan het doen? We zijn nu een beetje aan het kijken waar we het beste uh, kunnen gaan rondzoeken naar uh, sporen en ontlasting. En uh, daarom kijken we naar wat uh, de meest recente meldingen zijn en waar we het beste kunnen lopen. Hoeveel uh, meldingen hebben jullie nu gekregen? Ik vraag het even aan Ellen. Ja, in 2015 kwam de eerste wolf in Nederland en in drie jaar hebben we ongeveer 500 meldingen gekregen. En de afgelopen vier maanden hebben we ook 500 meldingen gekregen. Alleen de afgelopen maanden? Ja, klopt. En ja. wat zegt dat? Nou, dat zegt in ieder geval dat uh, mensen meer meldingen doen. Uh, ja, er zitten ook meer uh, bevestigde meldingen tussen. Dus de waarnemingen van wolven. En dat uh, betekent dus uh, ja, dat er uh, vaker wolven in Nederland zijn. En dat je eigenlijk wel sinds het najaar kan zeggen... dat er doorlopend een wolf in Nederland is. Kan je eens voorlezen wat je dan voor meldingen krijgt? of wat je binnenkrijgt? Uh, Nou ja, dit is er bijvoorbeeld eentje. Die, die geeft aan uh, dat hij een enorm donkere hond achter heeft gezien. Maar veel groter. Uh, grijze wolf lijkt op een grote herder, maar veel grijzer krijg ik binnen. Wat is het doel van vandaag? Uh, nou, we zijn nu in een uh, bos in de buurt van Odorn. Uh, dat zit net eigenlijk tussen twee meldingen in. Uh, dus alles is: nou, we gaan bij dit bos eens kijken of die er doorheen is gelopen... of die hier, uh, of hier sporen heeft achtergelaten of niet. Ja, ik hoop eigenlijk dat we uh, een paar paden doorlopen... en dat er gewoon midden op een kruising een grote keutel ligt... Ja, daar hoop ik op. We, zijn op. we hopen op een keutel. Ik hoop op een keutel. Ja, ik ga niet zoeken naar een wolf, ik ga zoeken naar uh, poep. Uh, ja, we willen eigenlijk door keutels te vinden van wolven... ook weer uh, meer DNA vinden. En uh, ja, de kans vergroten dat we sneller weten hoeveel wolven er zijn. en Of ze zich aan het vestigen zijn of dat het nog steeds zwervers zijn. En, en wat hopen jullie nou zelf eigenlijk? Uiteindelijk zullen ze er komen. Ze zullen er alleen nog maar met meer gaan komen. Want dat zie je met, vergeleken met vorig jaar, hoeveel dat is toegenomen. Ja, er moeten toch maatregelen op een gegeven moment worden genomen. Hoe meer informatie je hebt, hoe beter je de maatregelen kan nemen. Dat ook vooral boeren uh, de schapen eventueel beschermen. Daar het liefste subsidie voor gaan krijgen om die te beschermen. Uh, Ellen, ga je, neem je anders de linker. Uh, ga jij rechts? Ja. Uh, en dan ga ik rechtdoor. Ja, waar je op moet letten, uh, zandpaden, of je sporen ziet. En bij elke kruising, alles echt even goed bekijken... of daar niet een mooie keutel ligt. Is Nederland klaar voor de wolf? Eerlijk gezegd, nee, nog niet. Ik denk natuur wel. Natuur uh, die, die maakt zich wel klaar. Dat is geen probleem. Ondanks al die bebouwingen hier... we hebben helemaal geen wilde ja, natuur, zou je zeggen? Oh, nee. nee ik weet niet. Ik, uh, maand, wanneer was het? Maand geleden? Liep hij door uh, de acacia in Bennekom. Ja. <laughs> door het dorp? Ja, gewoon door het dorp. Gewoon hoofdstraat. liep hij gewoon af. Dus voor de wolf maakt het niet uit... of hij uh, in een soort ongerepte natuur uh, zit of niet. Uh, maar is het voor de mens wenselijk? Nou, de mens heeft niks te vrezen op zich voor de wolf... Um, Alleen, ik, nou, ik snap heel goed dat uh, de, de, de landbouwers en degenen die wat meer in, in de buitenwijk wonen... die moeten er meer mee kunnen samenleven. Ja, doordat er steeds in het nieuws komt dat wolven schapen hebben gepakt... lijkt het alsof ze heel veel schapen pakken. Maar het is maar 1% van een menu is uh, schaap. En uh, de rest is uh, vooral ree, hert en uh, wildzwijn. Maar die schapen zijn natuurlijk wel iets makkelijker te vinden hier dan een uh, ree, denk ik. Nou, er, zijn, uh, er zijn hier heel veel reeën. Er zijn hier genoeg. Er zijn 100.000 reeën in Nederland. En uh, dat zijn er genoeg. En die wolven die eten ook hier vooral uh, reeën. Maar er is ook uit onderzoek in Drenthe gebleken... dat een half procent van de hele schapenpopulatie... jaarlijks door uh, honden wordt gepakt. En uh, uh, Honden en vossen, moet ik zeggen. Ja, Als die wolf er dan dus ook een aantal heeft gepakt... Dan, ja, in aantallen is dat zo geen vergelijking. Dan zou je echt... Uh, uh, ja, je zou eens in het nieuws moeten brengen hoe vaak honden een nee. schaap pakken. En? Wat gevonden? Nee. Helemaal niks. Nee, nee, nee niks, niks. Nog een beetje nee. mooie zandpaden of zo? Ja, nou, nee. Jullie hebben, nou, niet om onaardig te zijn, maar werkelijk niks gevonden, hè? <laughs> nee, we hebben niks gevonden. Maar, weet je, dat is niet erg. We zijn hier net een beetje mee begonnen. Uh, en hier leren we alleen maar van. We kijken welke paarden je het beste kan kiezen. Welke omgeving je het beste kan kiezen. Uh, en... Uh... Je wordt er nooit dommer van. Nou, dat klinkt heel monter. Uh, morgen trouwens heeft onze verslaggever Roos meer geluk. Dit is echt een, een duidelijke keutel van een wolf. Er zitten uh, haren van, uh, van herten in. Even uh, impoeren wat erin zit. Ja, kan ik, ik heb ah. een stokje erbij. Hoor. Ja, eindelijk poep morgen dus. Maar zal het ook lukken om die wolf nou een keer echt te zien? Keep on And some poets and make it better. Nieuws via de NOS, er moet meer steun komen voor Aruba, Bonaire en Curaçao... zegt de voorzitter van het Europees Parlement, Tajani. Veel vluchtelingen uit Venezuela komen naar die eilanden... omdat hun eigen land in een zware economische crisis zit, Venezuela. En uh, gaat ook gebukt onder dictatuur natuurlijk. De Venezolanen zoeken hun heil daarom bij de aangrenzende landen. Esther de Lange aan de lijn, Europarlementariër van het CDA. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is uh, de situatie dan nu op die Caribische eilanden?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 Uh, Aruba, Bonaire en Curaçao, belangrijk signaal van die voorzitter. Die eilanden waren eigenlijk een beetje, beetje ondergeschoven kindje tot nu toe. Ja, um, best wel. Tenminste, dat is ons punt eigenlijk. En ik ben blij dat de voorzitter Tajani dit nu uh, oppakt. Uh, er is onlangs een steunpakket voor Zuid-Amerika bekendgemaakt... Uh, door de eurocommissaris Euro -commissaris die daarvoor uh, verantwoordelijk is, Tilianides. Um, en er zat 6 miljoen in bijvoorbeeld voor een land als Colombia. Uh, ook om ze te helpen nu uh, met die uh, vluchtelingenstroom... die op gang komt vanuit Venezuela. Maar relatief zijn die cijfers voor Colombia en voor uh, onze eilanden... Zeg maar. Maar zeg maar uh, vergelijkbaar. Dat gaat om percentages van de bevolking. Ja, en dan zeggen wij van als je Colombia steun biedt, uh, dan moet je dat eigenlijk ook doen uh, richting uh, uh, onze ABC-eilanden, zoals we zo mooi hebben. Ja en die zijn dus nu met name genoemd door de Europarlement voorzitter. Welke hulp uh, gaat het nou precies om voor de ABC-eilanden? Nou, dat gaat met name om financiële steun, hè, vergelijkbaar met Colombia. En dat is natuurlijk uh, ongetwijfeld niet het totale bedrag wat er nodig is... maar wel een belangrijke bijdrage, um, zodat mensen um, ja, uh, snel orde op zaken kunnen stellen. Ook ervoor kunnen zorgen dat die mensen die niet kunnen blijven, niet kunnen blijven... en degene die dat wel um, kunnen, omdat ze bijvoorbeeld persoonlijk vervolgd zijn... Uh, he, dat er ook goed mee wordt, uh, wordt omgegaan. Dit is een kwestie die is aangekaart, trouwens heel direct, door parlementariërs van Aruba en Curaçao bij Europa, Europese parlementariërs... die op bezoek waren in de regio. Um, dus je ziet dat ook dat contact tussen die parlementariërs... heel erg helpt om die Europese steun op een eerlijke manier... en dus voor iedereen in een brede strategie in te zetten. Extra hulp dus voor Aruba, Bonaire, Curaçao. Esther de Lange van het CDA in het Europarlement. Hartstikke bedankt. Waar heb ik dat eerder gehoord? Als er berichten zijn rondom het Koningshuis en geld, dan is dat vrijwel altijd nieuws. Zo ook vandaag de Republikeins Genootschap heeft een nieuw onderzoek naar buiten gebracht. De kosten van het Koningshuis zijn zes keer hoger dan wordt gezegd. Dat stelt het Republikeins Genootschap. Ze hebben twee jaar onderzoek gedaan naar de begroting van het Koningshuis... en zeggen dat de Oranjes ons jaarlijks 350 miljoen euro kosten. De officiële begroting, die altijd op Prinsjesdag wordt gepresenteerd... houdt het op 60 miljoen. Ja, dat ons koningshuis niet heel goedkoop is... Dat, dat wist we al een tijdje, maar zes keer hoger. Nou ja, goed, we gaan het uitzoeken. De Belgische hoogleraar Herman Matthijs... die onderzocht die uitgaven van de Oranjes namelijk al eerder. België heeft overigens het derde duurste koningshuis van Europa. Dat heeft professor Herman Matthijs van de Universiteit Gent berekend. Koning Philip en zijn familie kosten ons zo'n 39 miljoen euro per jaar. De Nederlandse royals kosten 40 miljoen per jaar. En de Britse... 46 miljoen. Ja, professor Herman Matthijs, goedemiddag. Goedemiddag. U bent hoogleraar begrotingsrecht en transparante begrotingen aan de Universiteiten van Gent en Brussel. U bent al vaker dus in die financiën van de Koningshuizen gedoken. Hoe, hoe doet u dat precies? Wat is uw methode? Ja, uh, daar is maar één mijn doden bij mij weten. Dat is eigenlijk de begrotingen, de jaarlijkse rijksbegrotingen, nationale begrotingen van alle lidstaten is doornemen. Want daar vind je natuurlijk de enige bron, de feitelijke cijfers in. Wat voor de belastingbetaler en wat voor de staatsnudelijke kost. Dus dat is mijn bron. Ik zie ook trouwens niet onmiddellijk een andere bron om zoiets te onderzoeken. Ja, oké. Okay. Ik vraag het ook omdat het Republikeins Genootschap... en de hoofdonderzoeker daar, ja, René ja. Zwaap, die zegt... ja, we hebben het helaas ook wel op wat giswerk uh, moeten baseren... want we weten een aantal dingen niet. Bijvoorbeeld wat het vermogen van de Oranjes is. M moest u dat ook doen, dat giswerk? Uh, nee, dat heb ik niet gedaan. En ik zie inderdaad ook in de studie van het Republikeins Genootschap... dat zij uitkomen op een... Um misinning bij de Nederlandse schatjes van 192 miljoen euro opwille van personenbelasting en erfbelasting en andere zaken. Maar goed, het is natuurlijk giswerk. Ik heb me daar ook niet mee bezig gehouden, omdat we het vermogen van de koninklijke familie zelfs niet kennen. Nog in Nederland, nog in België. Er is ook geen enkele wettelijke regeling, dat zij dan moeten bekendmaken hoe rijk dat ze zijn. Bovendien hebben op Zweden na alle koningshuizen afwijkingen over de fiscale regels. Mm -hmm. Dus het is inderdaad toch wel meer dan 50 bijna 60 procent van de de kost van het Nederlandse Koningshuis in die studie komt feitelijk uit zogezegd misgelopen fiscale ontvangsten. Ja, nou is het zo dat um, er dus wat giswerk in zit, volgens het Republikeins Genootschap zelf. En, en wat zij ook hebben gedaan, schrijven ze zelf, is uh, de beveiligingskosten voor het Koningshuis ja. uh, ook voor hun eigen rekening uh, gebracht. Dus dat wordt gerekend ja. als, als kosten. Vindt u dat uh, terecht? Ja. Ja, daar is in maar één land, uh, dat is trouwens België... waar de kost van de beveiliging officieel wordt bekendgemaakt. Tenminste, de federale kost. Ja, dit was ook een schatting inderdaad. Nog... Ja. Uh, nu, uh, daarom is de volledige kost in België nog niet gekend. Want stel dat de koning morgen bij ons een bezoek zal brengen aan Antwerpen... wat de lokale gemeentelijke politie van Antwerpen aan kost heeft... dat kennen we dan niet. Dus het gaat puur in België voor de federale... In Nederland uh, raampen dat over de, de diplomatieke en uh, koninklijke beveiliging, wat dat zou kosten. Maar daar zijn uh, officieel geen cijfers van bekend. En dat is in geen enkel land, omdat elk land wordt ervan uitgegaan, dat de kost van de beveiliging van een staatshoofd, die moet de staat op zich nemen. Of je nu een keizerrijk bent, of een koninkrijk, of een republiek, ja. uh, dat valt altijd een kost aan. En dus, uh, maar ik moet zeggen, er is maar één land waar die cijfers elke jaar worden bekendgemaakt. dat is België. Ja, wat dat betreft zijn we dus niet heel erg transparant in Nederland. De, be, de beveiliging is inderdaad het, het stuk dat in Nederland ontbreekt. Dat geef ik toe. Dat zouden jullie nog van ons kunnen leren. Maar dat zouden voor de rest, qua transparantie, zouden de zuidelijke Nederlanden nog heel veel kunnen leren van de noordelijke Nederlanden. Oké, okay, maar nu concludeert dat de Republikeins Genootschap... dus dat de kosten voor ons Koningshuis zes keer hoger zijn... dan de 50 ja. miljoen waarvan in de stukken uitgegaan wordt, hè, de regeringsstukken. Is dat een terechte hm. conclusie volgens u? Ja, natuurlijk, ik kan wel begrijpen dat het Republikeins Genootschap op een zo'n mogelijk getal wil uitkomen. Maar er is natuurlijk veel gistwerk bij. Als 60% van dat bedrag zwaartelijk komt uh, van een denkoefening over het vermogen en misgelopen ontvangsten voor de staatsbegroting. Ja, dat is natuurlijk al op niets gestoeld, want we kennen het vermogen van de koninklijke familie niet. Bovendien kunnen we ook nogal moeilijk weten hoeveel belastingen ze zouden hebben moeten betaald hebben. Dus dat zijn allemaal oefeningen van if, if, if, als, als, als... Uh, Okay. Ik denk dat je ten aanzien van de koningshuizen... tenminste degene in West-Europa die ik onderzocht heb... dat waren ze allemaal... dat je uiteindelijk alleen maar kunt baseren op de begrotingscijfers. Oké, okay, en hoe komen we er dan uit als, als u die internationale vergelijking maakt? Hoe is het Nederlands koningshuis duur of middelduur of goedkoop? Laten we maar zeggen dat het in het middenpeloton hangt. Maar Nederland heeft wel het voordeel... het heeft land is maar zeker toch wel het meest transparante systeem. Buiten de beveiliging het meest transparante systeem... waar aardig wat landen nog van iets van kunnen liggen. Oké, okay, dus zo slecht doen we het dan toch weer niet. En nou ja, als ik u hoor zeggen dat er 60% giswerk... in het bedrag van het Republikeins Genootschap zit... dan moeten we het misschien maar met een korreltje zout nemen. Ja, dat is natuurlijk de vraag. Uh, als men morgen in Nederland zal beslissen dat natuurlijk er geen enkel fiscale afwijking meer zal zijn voor de leden van de koninklijke familie ten aanzien van de fiscale regels, zoals in Zweden bijvoorbeeld. Ja, dan zal dat natuurlijk uh, wat meer geld opbrengen voor de Nederlandse schatkist. Alleen is de vraag of wat moet je dat dan berekenen? Want we kennen natuurlijk de inkomens en de vermogens niet. En, uh, dan blijft het natuurlijk wel zo'n stukje giswerk, natuurlijk. En dat is het probleem, natuurlijk, dat niemand de rijkdom kent van de, van de Oranje ja. Nassaus. Net zoals in België niemand de rijkdom kent van de Saxe-Goldbrugs. Precies. Hartelijk dank, Herman Matthijs, hoogleraar aan de Universiteiten van Gent en Brussel. Feit of fictie? Ik denk, gebeurt hier? En denk ik, boh, ben nu voor snel bang voor iets... maar wel voor deze vogel. <lacht> ja, ja, deze man die werd uit het niets aangevallen door een vogel. Ik geloof, was dit ook in Woudenberg, Martijn I uh, Rosdorf? Ja, ja, ja dat, dat is in Woudenberg. Daar ja. heb ik zeven jaar van mijn leven doorgebracht. Daar gebeurt nooit wat, kan o, ik je vertellen. Ongezonden uitgekomen. Ja, maar dit is toch wel heel ernstig. Wat, uh, wat moet je doen in zo'n geval? Dat heb jij uitgezocht. Als je in het, uit het niets wordt aangevallen door een roofvogel... voor hardlopers, wandelaars en fietsers... is het inderdaad een reëel probleem passen geblazen. Gemeente waarschuwen voor aanvallende roofvogels. Maar het blijft niet bij een waarschuwing. Ze geven ook tips om te ontkomen aan die agressieve dieren. Schreeuw en molenwiek met uw armen, zo ja. uit het advies. De schaamte voorbij, hè? Ja. Gewoon... <gif> gewoon doen. Gewoon doen. Wapperen. En jij wilde weten of dat inderdaad verstandig is. Ja, of, of het een feit is of fictie. En wat je misschien of er nog meer dingen zijn die je kunt doen... om roofvogels van je af te kunnen slaan. Ja, nou zie ik in, in Amsterdam, waar ik dan tegenwoordig gewoon in zo'n klein bosje ook best wel eens roofvogelachtige types vliegen. Buizert of zoiets. Ja? Ik weet niet precies, ik heb er niet zo heel veel verstand van. Maar het lijkt er alsof je ze tegenwoordig vaker ziet. Om wat voor vogels gaat het? Volgens de Telegraaf gaat het om terrorvogels. Nou ah. hebben we die opgezocht in zo'n vogelboek... maar ja. die, die daar niet. Nee, het gaat in het algemeen inderdaad om om buizerts. En volgens roofvogeltrainer en falkenier Ruben van Mare zijn dat alles behalve terrorvogels. Nee, de buizer, een truttige vogel, geen agressieve vogel. Kijk naar de klauwtjes van een buizer, die zijn heel klein. Kijk eens naar de klauwen van een havik of van een arend. dat is een heel andere verhaal. Nee, je buizer is echt een truttige jager Echt een muizenpakkers een mollen ja, durven ze wel. Dat ze, die buizers, dat, dat zijn dus watjes onder de roofvogels. Uh, de vraag is dan nou toch, waarom vallen ze aan? Ja, dat is een goede vraag. Vandaar dat we hem voorlegden aan uh, Marieke Dijksman van de Vogelbescherming. Het is de tijd dat ze een nest hebben... en juist op het punt dat uh, ze jongen hebben... en jongens staan op het punt van uitvliegen... dan zijn ze heel erg beschermend naar hun jongen toe. En kunnen sommige buizers uh, agressief ja, reageren... zodra er mensen in de buurt komen zijn of er wandelaars... Of fietsers. is volstrekt natuurlijk gedrag dus van deze vogels. Ja, dat wilde Marieke Dijksman, Dijksman van de uh, vogelbescherming inderdaad graag benadrukken. Ze proberen hun nest en een jongen te beschermen. Dat betekent dan ook dat het van korte duur zal zijn? Ja, want jonge vogeltjes worden groot, vliegen uit. Uh, valt er niks meer te beschermen. Uh, we vroegen roogvogeltrainer en valkenier Ruben van Maren... hoe lang dat duurt, hoe lang moeten we nog oppassen? Met een week of uh, vijf, zes, dan vliegt dat uit, die jongen. Dus uh, eigenlijk, begin, eind, mei, eind mei, begin juni, dan is die drukker sowieso... Uh, dan is die, is die drukker af. Na, de, na half juni sowieso heb je het sowieso niet meer. Nou, oh, dat is goed om te weten. En nog steeds is wel de vraag, Martijn, hoe je tot die tijd dan... ook al is het een watje onder de roofvogels die buizert... hoe je jezelf het beste kunt beschermen. Oké, okay, Gemeenten schrijven dus dat je met je armen moet zwaaien, wapperen, molenwieken. Maar ik stuit ook nog op een hele originele truc in de research... naar dit onderwerp. Hij is van Jan Heijnen uit Gelderland. Die heeft twee jaar geleden een petje met daarop een paar grote ogen... aan de achterkant aangeschaft en is sindsdien niet meer aangevallen... als hij dat petje droeg tijdens het hardlopen. Volgens Marieke Dijksman van de Vogelsbescherming... is het inderdaad een heel goed idee. Klopt, ja. Ja, oogcontact is natuurlijk bedreigend. Hè. Je ziet het natuurlijk ook bijvoorbeeld uh, uh, katachtig in de natuur. Die hebben natuurlijk ook zo'n soort patroon... dat het lijkt, net lijkt of ze ogen op hun rug hebben. Uh, dus ja, dat werkt zeker. Ook als je dus omdraait en oogcontact met zo'n buizert maakt. het is heel intimiderend. Hij voelt zich dan aangevallen. En dan zal hij ook uh, snel wegvliegen. Dus zo'n buizert is eigenlijk gewoon verlegen? Ja, hij kan niet tegen oogcontact. Dat nee. doet me denken trouwens aan tijgers... die ook altijd van achteren aanvallen. En jungle in in Thailand bijvoorbeeld, of andere gebieden waar de tijger nog voorkomt... dragen een masker op de achterkant van hun hoofd... Oh ja. met ogen, zodat die tijgers ze niet van, uh, van achter kunnen pakken. Maar goed, we horen dus ook eventjes tussen neus en lippen door... dat met de armen zwaaien inderdaad helpt. Ziet er niet uit, maar het doet wel wat. Gemeenten adviseren dat dus terecht. De vogelbescherming legt nog eens aan ons uit... waarom dat zwaaien, dat molenwieken met je armen... om waarom dat nou een goede methode is. Maar wat buizen doen, is ze zoeken altijd het hoogste punt. Dus als je met je armen in de lucht gaat wapperen dan gaan ze een schijnaanval op je hand uitvoeren en dus niet op je hoofd. Oké, okay, dat is handig. We weten dus nu, een petje op je, nou, eerst ogen naaien op je petje. Ja. Dan petje opzetten, met je armen zwaaien, oogcontact maken. En dat allemaal voor een watje van een roofvogel. Ja. Goed, het, het helpt dus. En zo moeten we die aanval overleven. Ja, ik zat wel te denken dat je dan, dus als je je handen aanvallen. Dan, die buizenklauwen doen geen deuk in een pakje met boot. Die maken geen serieuze sneden. Ja, in dat je Dat zei de expert. Ja, nee, dus daar hoeven we niet bang voor te zijn. Nou, feit dus, dat je met je armen moet zwaaien als je wordt aangevallen. Maar misschien nog belangrijker. Je moet je eigenlijk helemaal niet zoveel zorgen maken er zijn zo'n 10.000 broedpaar van buizers in heel Nederland. Er is elke lente wel een paar verhalen die we horen. Maar dat staat natuurlijk niet in vergelijking tot het aantal buizers dat we hebben. De meeste buizers zijn heel verlegen. je er heel erg mensen schuw. En er zijn er een paar die uh, ja, wat heftig kunnen reageren. Het zijn dus uh, vaak nog dezelfde vogels die verantwoordelijk zijn uh, voor al die aanvallen. Dus, um, uh, en die hebben dan dus alles slechte ervaringen met mensen. Ja, oké. Okay. En één conclusie is dus: het helpt met je armenswaai. En de andere conclusie is: het zijn geen terrorvogels. Nee, het is een klein handjevol getraumatiseerde roofvogels die het verpesten voor de rest. Ja, dat zou je is, altijd zien. Dat is de conclusie. Goed, dankjewel Martijn. En, en over een uurtje ben je hier voor uh, wat er vandaag trending is. Een tipje? Uh, drie tips als je wil. Uh, er is een website opgericht voor mensen met uh, moestuinen, want die hebben het probleem van de worteltsunami en de courgettenberg. Ik ga je straks uitleggen wat dat is. Er wordt nog ongelooflijk druk gespeculeerd over de nieuwe naam van de Royal uh, Baby. Of de naam van de nieuwe Royal Baby in, uh, in Engeland. En er is gedoe over een penestrand. Een geslaagde penistransplantatie. Oké. Okay. Ik dacht, uh, uh, wat was het ook weer? Arthur, toch? De, Arthur de staat inderdaad die... bovenaan uh, aan de lijst. Tyrone, door... hoorde ik ook. En Tyrone kan je heel veel geld verdienen als je daarop wedt, maar die wordt het waarschijnlijk niet. Net als Nigel, want niemand schijnt zijn kind nog Nigel te willen oh, noemen. Ja, want... Maar als je daarop inzet en het kind gaat inderdaad Nigel heten... dan word je heel rijk. Ja. En in, in Engeland waar, waar jij woont, daar, uh, daar houden ze van, van die wetenschappen. De rijen staan letterlijk die... tot om de hoek, hoorde ik vandaag... van een vriend in Brighton, om de hoek van de wetkantoren... Met in De rij om nu op het laatste moment nog in te zetten op de naam van die Royal Baby geweldig, ja, goed. hè. apart van aparte lui, hè? Die ja, aparte, ja, rare jongens die Engelsen <laughs> over zeg zeggen. Ja. Goed, zometeen meer. NTO Radio 1 Koningsdag op 1 rechtstreeks vanuit Groningen en Amsterdam.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 Technisch dienstverlener en een personeelstekort? Synthetes.nl